3 uur. Dit is Radio 1. Met Lara Rensen en Robert Meder. Straks in de Radio Olympia het vervolg van Paxwolle Ajax en RKC FC Utrecht. En hoe slaapt het in een cruiseschip in de Zwarte Zee? In Sochi, gaat u zo horen. Is het NOS voor Met Marjan Koekel.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 Een medewerkster van een tankstation is in het Limburgse Posterholt... gewond geraakt toen ze probeerde te voorkomen dat een benzinedief wegreed. Ze had gezien dat de automobilist wilde wegrijden zonder betalen... en ging voor de auto staan. Ze vroeg hem alsnog af te rekenen... maar de man gaf gas. De vrouw kwam terecht op de motorkap... en werd een eindje meegesleurd. Uiteindelijk viel ze van de auto af... en daarbij liep ze kneuzingen en schaafwonden op. Het kenteken van de auto bleek vals. De politie zoekt getuigen.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 Dan nog het weer, bewolkt en buien, maar ook af en toe zon. De wind is aan zee nog stormachtig, maar neemt vanmiddag af. Morgen bewolkt en eerst in het zuidoosten en westen regen, later ook elders. Het is en blijft 6 tot 8 graden. Tot zover. We verkeersinformatie bij de ANWB, John Bakker. Met een file na een ongeluk op de A7 van Zaandam naar Horen... bij de afrit Avenhoorn, 3 kilometer, maar de rijstroken zijn weer vrij.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 Das klinkt mooier in het concertgebouw. Ook de liefde in Valentine Classics op 14 februari. Koop snel uw kaarten op concertgebouw.nl. Radio 1: Een mafioso die uh, ontsnapt op een spectaculaire manier in Italië. Maar wees gerust, hij is weer opgepakt. Straks de details. En natuurlijk het slot van de eerste helft in Zwolle. En nee, nee, in weg. NOS Radio Olympia. Met Lara Rensen en Robert Eerste Eerst volle Ajax. En houdt kan. Ajax is nog steeds 1-0 voor. Het is een slordige wedstrijd en laat ik eens een van de meest nutteloze feitjes ooit uh, in de wereld slingeren. <laughs> Ajax speelde acht keer eerder een eredivisiewedstrijd. Op een dag dat Nederland schaatsgoud won op de Olympische Dankjewel, Spelen. <laughs> en zeven keer ga, uh, won Ajax. en één keer speelde ze gelijk. Heel fijn. Ja, zo, dank je. Goed, racht, racht daar ook van die feitjes? Nou, ik zat altijd te denken of ik daar misschien tegenop kan. Maar dat, dat gaat echt niet lukken. En die gefeliciteerd daarmee. Tien minuten nog spelen we in deze eerste helft bij die 1-1 stand in, in Waalwijk. En in RKC is twee keer dichtbij een voorsprong geweest. Een schot vanaf de linkerkant met rechts getrapt door Schet. Ruiter van Utrecht, de keeper, tikte die bal over. En vervolgens de corner waaruit Van Hoefelen bijna raakt op. Dus schotje nog van oor aan de andere kant van het veld. Maar de ballen er allemaal niet in. En tien minuten voor de pauze staat het dus gelijk. 1-1. NOS Radio Olympia. We gaan naar Indi Houtkamp. Zwolle Ajax. De gelijkmaker. Het is weer een wedstrijd. 1-1 is het geworden. Doelpunt te maken in twee keer. Dat wel. Guillaume. Gion... Fernandez zijn achtste van het seizoen, eerst stuitte hij nog op Kenneth Vermeer, na een prachtig vaasje binnendoor, ging hij alleen op keeper Vermeer, op, stuitte nog op diezelfde, Vermeer, maar nam de bal in één beweging mee en kon scoren, mooi doelpunt, goed doelpunt voor Peck Zwolle, Peck langzij bij Ajax in de 36e minuut, 1-1. Even nu van de Mezzanets. Terecht dat uh, gelijke spel bij jou uh, die Bij Paxol Ajax. Ja kijk het is heel simpel. Als je de kansen die je krijgt. En Sim de Jong heeft twee grote kansen gekregen. Niet benut. Ja dan uh, kun je wel eens tegen een uh, zeeport oplopen. En dat is uh, gebeurd. Prachtige paas overigens van uh, Matthäus Klisch. Die uh, Fernandes alleen voor de keeper zet. En nu een, uh, een vrije trap en een gele kaart voor Serrero. Als ik het goed zag. Serrero in ieder geval uh, een gele kaart en een vrije trap voor Peck Zwolle. 1-1 de stand. Voor alle duidelijkheid. 39e uh, minuut. Bal, vrije trap gaat de diepte in richting Mahmoudov. Maar die kan de bal niet onder controle krijgen. En de bal gaat over de zijlijn. Maar die paas van Klies was dus een uh, hele mooie. En het, uh, ja, Ajax speelt uh, weer in een heel laag tempo. En uh, niet echt, uh, echt heel goed. Maar ja, dat is de afgelopen vijf wedstrijden al het geval. Steeds met één doelpunt verschil gewonnen. Met heel veel moeite. Bijvoorbeeld tegen Rodi SC in de slotfase. Twee doelpunten van Jairo Riedewald. Die nu ook weer linksback staat omdat Boyles geblesseerd is. En nu, toen kwam hij als invaller erin. En nu speelt hij dus vanaf het begin. Met balbezit voor de doelpuntenmaker Fernandes. Maar die raakt de bal kwijt aan de andere doelpuntenmaker aan Klaassen. Klaassen langs één man. Klaassen langs twee man. Krijgt dan een klein duwtje. En een vrije trap mee. Het was Klisch die de overtreding maakte in... Uh uh, aan de rechterkant van het veld. Vrije trap snel genomen door Scheune. Scheune bal naar achteren naar Van Rijn. Van Rijn naar Blind. Blind nu in de middencirkel. Weer bal breed naar Serrero. <tie> de bal gaat naar de linkerkant. Helemaal naar de linkerkant. Naar Riedewald. Riedewald houdt hem even bij zich. Maar, oeh, slechte bal. Maar met moeite nog door Serrero uh, onderschept. En dan is het Blind. Maar alles staat stil bij Ajax. Dan is het uh, Serrero die een klein stapje heeft gemaakt. En de bal de diepte in geeft naar de meegekomen Riedewald. En die gaat onderuit. En de scheidsrechter de Bramaar zegt niets aan de hand. En dus gaat het spel verder. Maar het werd even stil hier in het stadion. Want men vreest toch even dat Braamhaar die bal wel eens op de stip had kunnen leggen. Dat gaan we straks in de herhaling zien. Maar het spel gaat gewoon verder met Schöne. Schöne naar Blind. Blind balbreed. Serrero. Ajax dus in balbezit. Heeft ook steeds het balbezit wel. Maar het tempo ligt dus dermate laag dat ze er moeilijk doorheen komen. Door de verdediging van Peck Zwolle. Nu is de bal bij Blind terechtgekomen. En helemaal vrij aan de rechterkant van Rijn. Halverwege de helft van Peck. Hij wordt er wordt aardig kaats, Maar gaat Klaassen weer helemaal terug naar Veldman. Veldman. Weer helemaal terug naar mooi zonder. En zo in de 41ste minuut nog altijd 1-1 bij Ajax uit bij Pexwolle. Nog even naar Parijs, naar Theo Plachard. Heb je goed nieuws? Zeker, de eerste finale is binnen en de eerste zilveren plak is daarmee binnen. En die komt op naam van Linda Bolder in de klasse tot 70 kilo. Ik vertelde vanmorgen al dat zij voor het eerst weer op de mat komt. De tapie noemen ze dat hier, na haar elleboogoperatie. En zomaar op haar debuut op de mat vandaag in dit toernooi in de klasse tot 70 kilo. Stoot ze door naar de finale. Het is niet het allersterkst bezet toernooi op dit moment in deze klasse. De Franse Eman is er bijvoorbeeld niet. Polling is er natuurlijk niet. Maar dan hadden ze er maar wel moeten zijn. En Bolder profiteert daarvan. Interessante kwestie. Bolder die uh, nu weer de strijd aangaat met uh, Kim Polling. Die, die geblesseerd is. En uh, natuurlijk weet dat de druk groot is. Uh, bezig is met de... Uh ...onderzoek naar de mogelijkheden om een ander paspoort te krijgen... ...om af te zijn van die druk achter polling te staan. En uh, of dat gaat lukken, dat zullen we later nog wel eens horen. Voorlopig geeft zij hier weer haar visitekaartje af. Zij staat in de finale later op deze middag. LKC FC Utrecht is de winnaarspekkoper en de verliezer komt echt in de problemen. Maar vooralsnog uh, staan ze gelijk. Rachna. Ja, misschien zijn ze daar wel tevreden mee dan dat ze een beetje het midden houden tussen wat jij allemaal opnoemt. Je weet het niet. Nog een minuut of drie inderdaad bij de 1-1 stand. En een tegenvallen omdat Guano geblesseerd is geraakt. De huurling van Juventus. De centrumverdediger van RKC. Ik denk dat hij ongelukkig is uh, gevallen. Eigenlijk heeft niemand precies gezien wat er met hem aan de hand was. Jonas Evans is in ieder geval zijn uh, vervanger. vader Belg nu dus uh, achterin bij RKC. Dat ook wel weer mogelijkheden heeft uh, gezien. En uh, dat geldt ook voor Utrecht. Met uh, de Ridder. En uh, een kopbal van uh, Ayup ook uit een corner. Dat staat dus gelijk. De Ridder is nu weg op de rechterkant. Op de punt van het strafschopgebied Bij RKC dreigt in het uh, duel met Evans. Geeft de bal dan voorlaag. Seda is al dagen. Niet in vorm lost die bal hij heeft het geluk dat een van zijn verdedigers de bal dan weg kan trappen uit het Waalwijkse strafschopgebied. En misschien dat Sander Duits zelfs er wel een aanval kan opzetten. Snow in balbezit, Kastelen in de as van het veld, legt hem klaar voor Snow. De opening naar Schet op links, snijdt het strafschopgebied binnen. Nee, doet dat niet, want legt af naar Snow. Daar zit daar Joep dan tussen en dan gaat het via Van der Madel terug naar keeper Robin Ruiter van Utrecht. Een aanval met een vrije Schet waar RKC eigenlijk iets te weinig mee doet. Er gaan regelmatig dingen mis, spelers maken, domme fouten. Maar er zijn ook heel veel momenten voor de goals. En dat maakt dit om naar te kijken toch eigenlijk een hele leuke wedstrijd. Daar gaat de ridder weer. Gaat het strafstopgebied in op de rechtervleugel. Wie is er voor het doel? Nou, Agadello met de inzet van een meter of 6, 7. Maar schiet op Seda. Dan is Quesada, de oud Barcelona middenvelder in schotpositie. Raakt hij een RKC'er En is het weer RKC? Dat komt met een bal die niet goed is van Sander Duits. Die Kastelen wil bereiken in de as van het veld. Kastelen liep een meter of 2 over de middenlijn al. Maar de bal van Duitse komt niet aan. En dan is er een blessure achterin bij RKC. Ligt het even stil. Anderhalve minuut voor de pauze bij de 1-1 stand. We hebben hem boven in de competitie in de eredivisie. En die houtkamp. Ajax wil natuurlijk graag die voorsprong uitbouwen die ze hebben op de rest. Maar het staat ja. nog gelijk, hè? Het staat gelijk, dus zou ze maar één puntje erbij krijgen en anders drie. En, uh, Ajax staat op 47 punten, Feyenoord en Twente op 43. Maar het staat dus 1-1 en de nummer 8 uh, doet het dus uh, redelijk goed. Het is geen uh, beste wedstrijd hoor, veel uh, slordigheden en fouten. En uh, vandaar dat de 1-1 uh, de spanning in ieder geval veel vergoedt. Met balbezit voor Veldman, voor Ajax speelt de bal naar de rechterkant. We, zitten, we gaan beginnen aan de laatste minuut van de eerste helft. En dan uh, is Ajax wel sterker geweest, de eerste helft heeft wat meer kansen gekregen. Maar ik moet zeggen dat ook eh, Pexwolle af en toe erg gevaarlijk uitkwam... met Fernandes die een uh, plaaggeest is voor de verdediging van Ajax. De verdediging die balbezit heeft met uh, Moizander. Moisander naar Serrero. Serrero, Klaassen, vraagt, maar. Hij speelt hem naar de rechterkant waar Van Rijn mee opgekomen is. Daar komt de voorzet van Van Rijn in de handen van Diederik Boer. Hele makkelijke vangbal voor de keeper van uh, Pexwolle. die uh, ook nog ooit met Moisander speelde. Een uh, jaartje of vijf geleden, zes geleden, toen uh, Moisander bij... Pek speelt. De bal gaat naar voren. Komt hij terecht bij Saimak? Nee. De bal gaat langs Saimak. En via Van Rijn gaat de bal maar weer eens terug naar Vermeer. En Vermeer geeft hem meteen mee aan Veldman. Maar achterin is het dan een beetje rondspelen. Ik kijk omheen. Ik zie alles stilstaan bij Ajax. En dan is het heel lastig om een vrije man te vinden. Want ook Pek staat bovenop de tegenstander. En dus wordt de bal een beetje rondgespeeld achterin. Veldman naar Van Rijn. Van Rijn nu wel naar voren richting De Jong. De Jong kopt de bal wel. Maar de bal gaat over de zijlijn via de verdediger. Jesper Drost van uh, Pek En dan gaan we heel langzaam maar zeker naar het einde van de eerste helft. En uh, dat is voor sommige mensen wel een verademing. Want dan kunnen ze even een, uh, een drankje gaan halen. Want echt uh, opgewonden is men er niet van geworden van de eerste helft. Alleen door de 1-1. Nog even kijken wat de voorzet van Klaassen oplevert. Niets. Een hoekschop nog voor Ajax vanaf de linkerkant. En dat zal de laatste actie zijn van de eerste helft. En dat zijn altijd van die momenten dat het even billenknepen is voor het thuispubliek. Hij is genomen, de hoekschop naar Blind. Blind richting tweede paal. Daar komt binnen. Oeh, bijna hoor. Er scheelt weinig veldman van binnen. En komt de bal maar. Een geweldige redding van Diederik Boer. Levert slechts de tweede hoekschop op. Voor hetzelfde geld had die bal erin gegaan. Want dat was een best eerste voorzet bij de tweede paal. En daar kwam weggeslopen achter de rug van Boerse... kwam daar Veldman. En die komt hem eh, bij de eerste paal op de handen van Boer... die dat eh, goed deed. De hoekschop is genomen en eh, gaat achter. En dan gaan we rusten met een 1-1 stand. Peksewolle Ajax. En inmiddels is het ook rust bij eh, RKC FC Utrecht. Ook daar is het 1-1. Eerder al om half 1. Herakles tegen tegen leeuwarden Daar werd het 1-1.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 This river every turn, hope is awful. Let her work. Make that money, watch it burn. Oh, but I'm not that old. One Republic and Counting Stars. U heeft weer massaal meegedaan aan onze luisteraarvraag uh, uh, het podium. Uh, heel veel mensen hebben weer uh, een voorspelling gedaan... met betrekking tot de drie kilometer. We moeten de winnaar nog even op gaan zoeken. Ik uh, ben heel benieuwd of uh, heel veel mensen ook uh, die Olga, die Russische... op de plek drie hadden. Maar goed, dat horen we zo rond de half zes. U kunt nu al insturen voor uh, de luisteraarsvraag van morgen. Dan staat er 500 meter op het programma. Voorspel het podium. Wie worden er? 1, 2 en 3 tot morgen. Half twee heeft u tijd om in te sturen... Naar het nws.nl. Het podium.nls.nl. De Olympische Winterspeler in Sochi. Nou, als u Antoinette de Jong vandaag op dat podium had gezet. dan had u het mis. Dan heeft u dus niet gewonnen. Er waren hoge verwachtingen rondom Antoinette de Jong in Sochi. maar ze kon niet waarmaken. en eindigde op de drie kilometer als zevende. Steven Dalen bouwt in gesprek met. ja, inderdaad, een teleurgestelde schaatsster. Gaat het weer een beetje, Antoinette? Ja, het gaat wel natuurlijk, alleen ja, het kan beter. Je wordt achter op deze Spelen, maar ja, daar zal het verdriet niet om zijn. Vertel waar het verdriet wel om zit. Um, nou ja, dat je het hele, jaar al, uh, het hele seizoen al goed gereden hebt en uh, elke race uh, ja, voel je dat je, ja, dat je verbetert en je elke keer weer beter wordt. en uh, ja, Dat het net op het juiste moment, wat het, ja, het moment wat het belangrijkste is, is dat het dan niet lukt. Is het toch iets wat zich al de afgelopen weken had aangekondigd of is het echt, ja, word je daardoor verrast nu? Ja, training ging heel goed en uh, ja, voelde ik me ook dat ik steeds beter werd en uh, dat, het, uh, ja, dat ik er wel eigenlijk klaar voor was. Alleen uh, dan lukt het op het moment zelf uh, je eigenlijk de slechtste technische race uh, eigenlijk van het jaar bijna. Dus... En waar lag het dan aan? Nou, ik uh, was wel goed gefocust, ik voelde me goed, alleen uh, ja... Op dat moment gaat het technisch gewoon vanaf het begin af aan niet goed. En dan moet je dat, ja, moet je dat voor jezelf verbeteren. Alleen op dat moment ben ik de druk op de, wel een beetje kwijt en het liep niet. Dus dan zie je de ronde omhoog gaan en dan denk ik van ja, kloten. Je hebt het over druk op je schaatsen dan. Maar er is natuurlijk ook bij zo'n Olympische Spelen misschien wel een andere druk dan, dan voor andere wedstrijden. Voelde jij die? Omdat je natuurlijk hier debuteert als ja. jonkie junioren. Ja, zeker. Het is, uh, iedereen verwacht natuurlijk wat van je. En uh, je verwacht natuurlijk ook wat van jezelf. En dan heb je de, eigenlijk de mooiste rit. En die, uh, ja, dan uh, voel je onder race dat het niet goed gaat. En dan, denk je, ja, dan voel je dat je jezelf gewoon helemaal verkloot hebt. Um, er komt nog een ploegachtervolging aan. Hè. Hoe zie jij jouw rest van de spelen voor je? Ja, ik hoop dat, ik, uh, dat het in de training weer goed gaat... en dat ik, uh, ja, dat, uh, dat ik mee mag uh, met de ploeg ploegraadvervolging. Ja. Dat je daar nog een aandeel aan kan leveren. Ja, tuurlijk. Ik hoop het wel. Antoinette de Jong was dat, die uh, achtste werd op de drie kilometer. We blijven nog even in Sochi, want niet alle journalisten... passen daar in een uh, hotel, uh, in al die hotels. In één hotel zou ook een beetje moeilijk zijn. Uh, daarom ligt er een cruiseschip in de haven van uh, Sochi, aan de Zwarte Zee. Um, en wie logeren daar zowel, U raadt het al. De collega's van uh, Veronica Radio, John Molenaar aan de lijn van het programma Rick en de Morgen. John, Goedemorgen. wou ik bijna zeggen, maar ik zeg toch maar even goedemiddag. Ja, dus in dit geval ook in Sochi, uh, nee, ja, is de avond zelf al ingevallen. Goedemiddag, Robert Lara. Ja, ja. ja het, klopt, het, het is weer het Radio Veronica. Die hotels zijn nog niet klaar, dus waar zitten wij? Op een boot, dat klopt inderdaad. Ja, maar, maar dat wisten jullie vast niet van tevoren, dus jullie hebben natuurlijk al vroeg... Uh, hebben jullie echt een bewuste keuze gemaakt om op een schip te gaan slapen? Nee, we waren eigenlijk rijkelijk laat met het, uh, het, het regelen van de hele gang van zaken hier. En uh, de hotels die zaten al standvol. En uh, op het schip was nog plek, maar achteraf was het maar goed ook. Want we zagen al uh, vrij snel op het nieuws dat, uh, dat, in de, dat de hotels eigenlijk nog afgebouwd moesten worden. Dus we hadden zoiets van, nou, dat scheelt dan toch tenminste niet zo op, op, op zo'n boot. Dus we zitten er eigenlijk wel prima. Het we is op een kilometer of 30 van het Olympisch Park. Dus we moeten wel elke dag heen en weer pendelen met een busje... Wat trouwens ook alweer grappig is, want ze hebben op de weg hier naartoe eh, dan heb je zogeheten Olympic Lanes. Dat zijn de rijbanen die alleen voor bussen en taxis van de Olympische Spelen, eh, ge van de Spelen gemaakt zijn. Maar daar rijden wij vrolijk met ons busje overheen. En vooralsnog zonder boete en zonder gedoe met de Russische politie. Dus we houden het nog wel even vol. Oh, je hebt geen sticker achter je raam dat je op Olympic Lane mag, begrijp ik hieruit. En niet vertellen. <laughs> oh, vette boete hoor. <laughs> hey, John, uh, ik kan me voorstellen op een cruiseschip. het schijnt ook wel best mooi weer te zijn. Vaak aan de Zwarte Zee. Heb je een zwembad op het dek? Uh, cocktails aan de bar? Ja, absoluut. Alles is aanwezig. Ik heb een zwembroek zelfs mee. Uh, we kijken elke dag uit met, uh, met het ontbijt over de Zwarte Zee. Strak blauwe lucht. Ja, het is hier ook gewoon heerlijk weer. Uh, zonnetje, 14 graden. Mm. Uh, dus dat is prima te doen. Alleen ons, uh, onze hut is wel... Het is weer zonder uitzicht op zee. Dus je zit dan in een helemaal een dichte hut. En met het tijdverschil en het licht dat je niet hebt in de hut was. heb je ook eigenlijk geen idee hoe laat het eigenlijk is. Nee. En of je nog leeft. Maar we houden het zeker vol op het schip. Kan ik me iets meer voorstellen? En wie zitten er nog meer? Wie kom je eh, tegen? Of, dan, uh, of, of er nog celebrities tegenkomt. Ja, bijvoorbeeld. <laughs> nou, ik uh, bijvoorbeeld het, uh, de hele uh, de crew achter het Correndon-team. Uh, zit ook op dat schip. Ik heb daar ook gesproken met de mental coach van uh, Jan Blokhuizen. Want uh, zijn Vilveren medaille van gisteren, die kwam niet zomaar uit de lucht van. Er is een heel proces achter. Maar ook wel weer leuk om met dat soort mensen te praten. En uh, sowieso zit Rick van Velthuizen, onze presentator, zit erbij op het schip. En uh, de andere co-host, Suzanne Esquillet. Dat is ook een, die ook een celebrity, nou hè, die Rick? <laughs> Wat zei je? Dat is ook een celebrity, Rick. Ja, dat, dat is onze celebrity. Dat is ons uithouw Dus uh, daar schuilen wij altijd wel al een beetje achter. Lopen we lopen achter ik aan. Uh, zo uh, over het Olympisch Park. Zeg, John, hoe lang blijven jullie nog op dat uh, botel? Uh, de hele periode. Dus uh, ja, tot het eind. Ja, helemaal tot het eind. En dan weer terug. Ja, en dan weer terug. Ja, het is fantastisch hier. Ja, ik kan me iets bij voorstellen. We zijn licht jaloers. Uh, gen geniet... Ja, nog... <laughs> geniet er nog <laughs> van, hè? Geniet ervan. Dat gaan we doen. Gaan wij Veronica wel. plaatje draaien. Zo is dat. Wat? Blondie? Doen, ik zeg doen. goede gitaar. En we zien de reserves alweer uh, aan het warmen. Bij Pick en Ajax. Oh, Dus. En uh, Denny is bijna half vier. Nikki Terpstra heeft de openingsetappe van de Ronde van Qatar gewonnen. De van Omega Pharma Quickstep was in de 135 kilometer lange rit... van El Wakra naar Dukum Beach de beste in de sprint van een kopgroep van vijf. Terpstra is door de zegen meteen ook de eerste leider in de rittenkoers, die tot en met vrijdag duurt. Dit is Radio 1. Het is tijd voor het NOS-journaal, Marjan Kukuk. In Italië heeft de politie de maffiabaas opgepakt... die eerder deze week op spectaculaire wijze ontsnapte. Domenica Cutri was maandag door gewapende mannen bevrijd... toen hij door de politie naar een rechtbank in Milaan werd vervoerd. Hij werd ook in Milaan vandaag weer opgepakt. Aan de vooravond van een internationale conferentie over beschermde diersoorten roepen prins Charles en prins William op om de illegale handel in dieren te stoppen. Vader en zoon zeggen dat de handel leidt tot uitsterven, maar ook tot politieke en economische instabiliteit. Met de opbrengst worden vaak wapens gekocht. Opmerkelijk is dat Charles en William daarbij ook kort in andere talen spreken, waaronder Arabisch, Swahili en Mandarijn. In Tunesië is opnieuw een verdachte van een politieke moord opgepakt. De man wordt ervan verdacht dat hij mede verantwoordelijk is... voor de moord op oppositieleider Mohamed Brahmi in juli vorig jaar. Eerder deze week werd een verdachte van de moord op Gokri Belaid in januari doodgeschoten. En de eigenaren van de kledingfabriek in Bangladesh... waar twee jaar geleden 112 textielarbeiders om het leven kwamen... staan vanaf vandaag terecht wegens doodslag. Na het afgaan van het brandalarm stuurden ze alle werknemers terug naar hun werkplek... met de mededeling dat het slechts een testalarm was. En er bleken ook veel te weinig nooduitgangen te zijn. Tot zover. NOS Radio Olympia. 1 minuut over half vier, Radio Olympia, nog tot 23 februari. We gaan weer naar het voetballen. We gaan naar RKC FC Utrecht, Daarachter niet meer. Net weer afgetrapt aan het begin van de tweede helft. Het staat 1-1, maar het had ook zomaar 2-2 of 3-3 kunnen zijn. Het is best een vermakelijke voetbalmiddag met twee ploegen die willen. En één ploeg die in de pauze heeft gewisseld. Daniel de Ridder in de ploeg op de vleugel gekomen voor Schet Amieux voor RKC. Gaat nu weg aan de linkerkant, maar er is een sliding van Delpierre. En dat voorkomt dat RKC een serieuze aanval kan, kan opzetten. De ingooi is bovendien voor de ploeg uit Brabant. Duits staat daar. Maar geeft de bal een aantal meters bij de middenlijn vandaan aan Amieux. En die moet naar voren toe richting de ridder. We zitten op de Utrecht helft aan de linkerkant van het veld. Twee man eigenlijk in de nek bij de ridder. En daar komt hij niet goed uit. En dan kan Utrecht weg. Ja of niet. Ja, geen buitenspel. En dus gaat de ridder op avontuur. Kijkt hij vooral naar mensen voor het doel. En dat had hij misschien beter niet kunnen doen, de Belg. Want wachten op Delo en op Oor. Maar had toch eigenlijk zelf in eerste instantie de ridder ook wel een schietkans. En zo weer een mogelijkheid om zeep geholpen hier in het Mandenmakerstadion. Maar ook wel weer een goed begin van deze tweede helft tussen RKC en Utrecht. Utrecht mag gaan gooien, doet dat meter of 15 vandaan bij de hoekvlag. Diep op de Waalwijkse helft met Van der Marel. En die gaat eens dus even kijken wat er kan. Daar is Utrecht met het balbezit. Utrecht is de bal kwijt. RKC gaat er vandoor met de Ridder. Houdt eventjes in. Zoekt naar vrije mensen. Andersson bijvoorbeeld de hoogte van de middenlijn. En dan is die zijn mannetje voorbij. Dat is Ajoep. Dan de bal op links gespeeld. Kan Kastelen dat nog belopen? Het antwoord is nee. De bal loopt bij Utrecht over de achterlijn. En dat gebeurt na dik twee minuten spelen in Waalwijk. Bij de gelijke stand. bij de ploegen scoorde één keer. Nou, dan zijn ze bij jou ook alweer begonnen in die kan. Ja, 1-1 de stand. in de tweede helft, een minuutje bezig. Zwolle in de aanval, via de rechterkant. Kijken wat dat oplevert. Uh, Caragouni speelt de bal in de voeten van Moisander. Dat is niet de bedoeling. Want Caragouni speelt voor Zwolle en uh, Moisander bij Ajax. En Ajax uh, zal, ja, had eigenlijk al bij rust uh, dik voor moeten staan. waren het niet dat uh, Siem de Jong nog steeds niet echt in uh, vorm is. En grote kansen liet liggen. Nu een overtredingtje. Van uh, Kierkic. Bojan Kierkic. En dus een vrije trap voor Pax Wolle. Benieuwd wat de tweede helft gaat brengen. Er lopen wat mensen warm. Ik zie onder andere Fred Benson warm lopen. Bij Be Pax Wolle. De tegenwoordig super sub Die als hij erin komt uh, meestal wel weet te scoren. En bij Ajax zie ik Victor Fischer uh, warm lopen. Want uh, Bojan is ook niet echt uh, in grootse vorm. bal gaat over de zijlijn. De bal van Diederik Boer. De keeper van Pax Wolle. En op de middellijn mag er gegooid gaan worden. Door Ajax. Publiek is uh, weer teruggekomen uit de catacomben waar de broodjes worst grif van de hand gingen. En nu uh, is het uh, ook nog gaan regenen. Maar dat mag de pret verder niet drukken. Het is geen goede wedstrijd. Het is een nogal langzame wedstrijd. En met name Peck Zwolle speelt niet het eigen spelletje zoals ze zo vaak spelen. Lekker aanvallend spel. Ze zijn heel erg afwachtend op uh, wat Ajax gaat doen. Nu met Klaassen. Klaassen bal even terug naar Veldman. Veldman uh, in de middencirkel zoekt en kijkt. En speelt hem dan maar weer terug naar Klaassen. Klaassen weer terug naar Veldman. Nee, dat tempo dat gaat ook in de tweede helft nog nog niet echt omhoog van Ajax. Want heel rustig wordt de bal rondgespeeld. Wel allemaal op de helft van Pek uh, Alleen Vermeer is er niet. En nu pracht een prachtig balletje binnendoor. Bijna komt hij bij Klaatsen terecht. Maar er zit nog net een voetje tussen van Pek En dan probeert Pek eruit te gaan. Maar de bal wordt wild over de zijlijn getrapt. Ajax mag gooien. We hebben gespeeld in de tweede helft. Bijna drie minuten bij Pek Ajax. Stand 1-1. Gaan we even naar Parijs. Naar het prestigieuze toernooi. Al daar. Um, Theo Eerder zei dat de Verkerk uh, de herkansing in moest. Is dat inmiddels gebeurd? Dat is gebeurd. Uh, het is tegenwoordig een kort systeem. Eén partij uh, winnen en dan nog een keer tegen de verliezer van een halve finale. En dan heb je brons. Nou, die eerste uh, horde heeft ze genomen. Annika Heijsen uit Duitsland. De jonge Duitse kwam nog voor met straffen. Maar daarna was het uh, Verkerk die uh, met straffen voorkwam en dacht uh, uiteindelijk ik wil niet winnen met straffen. Ik wil gewoon met een techniek winnen. En dat deed ze een beentechniek. Een minuut voor tijd Ippon voor Verkerk, die mag dus nog verder straks in de wedstrijd om het brons. En wij gaan direct kijken naar de halve finale. Heel verrassend in diezelfde klasse tot 78 kilo met de Nederlandse Guusje Steenhuis. Dit is Radio Olympia. En alles is liefde. Ja, Sebastian Timmerman. De loting, bij de loting, je is geloot ja, volgens mij, vanmorgen. Ja, 500 meter. Ja, het is nou, is bij de 500 meter de loting niet zo heel erg belangrijk als bij de langere afstanden. Maar toch. Uh, het aardige is dat uh, Michel en Ronald Mulder... twee van de favorieten op de 500 meter... een droom hebben, namelijk om tegen elkaar te rijden op de Olympische Spelen. En dat was bijna gebeurd morgen al in de eerste serie. Maar er is een regel die voorschrijft dat landgenoten niet tegen elkaar mogen rijden. En voor de 500 meter geldt dat dan alleen voor de eerste serie. En daardoor uh, werd Ronald Mulder in dit geval een ritje verplaatst. De loting van morgen heeft uitgewezen dat Michel en Ronald Mulder... in de laatste twee ritten rijden van de eerste serie. Michel Mulder, de wereldkampioen sprint. Twee keer op rij in rit 19. Hij rijdt uh, in eerste instantie tegen Nagashima en Ronald Mulder rijdt in de laatste rit van de eerste serie tegen de Rus Kuznetsov. Nou en als ze dan de snelste twee tijden, uh, nee dan betekent ook natuurlijk dat ze in de tweede serie niet tegen elkaar kunnen rijden. Want in de tweede serie zullen ze allebei buiten moeten starten. Overigens alle Nederlanders rijden in de eerste serie uh, eerst in de binnenbaan. Betekent dat alle Nederlandse rijders in de tweede serie de tweede en laatste binnenbocht hebben. De immer lastige binnen bocht op de 500 meter. Mm. Stefan Groothuis begint de 500 meter in de zesde rit. In de binnenbaan dus tegen de Amerikaan Brian Hansen. De, en Jan Smeekens, die hebben we dan nog over, rijdt in de eerste serie in de vijftiende rit tegen Pautela Michel en Ronald Mulder dus in rit 19 en 20. Alle Nederlanders beginnen binnen. Alle Nederlanders eindigen dus in de binnenbaan in de tweede serie op de 500 meter morgen. De enige afstand bij de heren waar Nederland nog nooit goud won. Een keer de bronzen medaille voor Lieber de Boer. En Jan Ikema won in Calgary. In 1988 zilver. Maar met Michel Mulder en zeker ook met Ronald Mulder, maar smeekers. Maar vooral met Michel Mulder hebben we echt morgen een kans om voor de eerste keer in de historie goud te winnen op de 500 meter. Morgenmiddag dus vanaf 5 <laughs> uur Russische tijd. Ja. Dus dat is 2 uur meter. Nederlandse tijd. Ja. Begin ja. Radio Olympia. Precies. Precies. Ja. Nou, heel even, Sebas, is er ergens iets positiefs uit te halen uit die loting? Dat we zeggen van nou daar hebben we een voordeel mee? Of, of gewoon nou, omdat die ja, twee dit is die gewoon niet? Nou, kijk, uh, nee, precies. Dat, dat is natuurlijk wat lastig bij die 500 meter hem twee keer. Uh, je mag zo weinig mogelijk fouten maken. Het is wel opvallend inderdaad dat alle vierde Nederlanders dus in de eerste serie uh, uh, binnen starten. Dus in de tweede serie die tweede binnenbocht hebben. En dat is toch altijd een lastige bocht. Hè, met veel snelheid, met veel druk erbij. Niet alleen op de ijzers, maar ook zeker in zo'n tweede serie de druk op de schouders van een eventueel goed klassement. Is dat misschien een klein nadeel voor de Nederlanders. Maar ja, je moet er toch een keer doorheen door die tweede ja. binnenbocht. Dus uh, wat dat betreft. Hè. Ja. Deze informatie kunnen alle luisteraars meenemen in het voorspellen van het podium van morgen. Uh, wij zijn te horen vanaf twee uur in Radio Olympia... en zullen dan natuurlijk uh, de 500 meter uh, voor de mannen volgen. U kunt nu het podium voorspellen. Wie wordt er 1, 2 en 3? Moet u even naar uh, het podium@nos.nl mailen. U kunt uh, mooie prijzen winnen. Prachtig boekenpakket. Ja, zo is het. Drie mooie boeken. Zet ook even uw adres en telefoonnummer erbij... dan weten we u te bereiken. We gaan naar Theo Plachard. Steenhuis in de finale. Ik ben benieuwd hoe het is afgelopen. Nou, zover uh, is het nog niet gekomen, Robert. Uh, oh. Het komt voorlopig een einde aan het uh, sprookje van Guusje Steenhuis. 21 jaar, die in de halve finale stond en moest afgeven tegen Annemarie Velenska uit Slovenië. De nummer 10 van de wereld. Een beetje te voorzichtig gejudood door, uh, door Steenhuis. gecoacht door Marjolein van Uden. Dat was misschien ook de opdracht. Maar uh, zij liep dus te veel straffen op en verloor uiteindelijk zonder een score tegen te krijgen. Wel op straffen. Dat betekent geen finale plaats voor Steenhuis. Maar ook zij komt straks nog terug in de herkansing. In die klas tot 78 kilo, waar we dus ook maar in de verkerk zien. Dan naar Andy uh, Houtkamp. Dank je wel, Theo Blasjaar. Uh, uh, als Ajax wat wil, moeten ze het tempo een beetje omhoog gooien? Gebeurt ja. dat inmiddels? Nee, nog niet. Nee, het is nog steeds hetzelfde tempo. Serrero nu in bezit. 1-1 de stand. Uh, Zwolle wordt wel wat sterker. Ik hoorde Sebastian over Jan Ikema en 1988 praten. 1988 is ook het laatste keer, het jaar geweest dat uh, Zwolle van Ajax won. Maar nu is Ajax in de aanval met uh, uh, Schöne. Die schiet en die schiet op de vuisten van Diederik Boer. En dan uh, is de rebound ook niet voor Ajax. Gaat de bal wel over de zijlijn en mag... Pek Zwolle gaan gooien, ja. Het gebeurt werkelijk een meter of tien voor mijn neus. En ik zie heel duidelijk dat de speler van Zwolle, Drost, de bal, Drost, Bart van Hintum de bal het laatst raakt. En de grensrechter, die er echt helemaal met zijn neus bovenop staat, die geeft toch de inworp aan Pek Wolle. En dat uh, uh, vond Schöne niet al te leuk. Goed, 1-1 de stand. De inworp dus uh, vanaf eigen helft voor Pek Zwolle. Maar de bal gaat weer over de zijlijn. Nu ter hoogte van de dugout van Ron Jans die de bal in ontvangst neemt en hem gaat geven aan Bart van Hintem om hem zo de inworp te laten nemen, een meter of tien verderop. In ijshockey zou je zeggen uh, uh, terreinwinst en dus uh, gaat de bal nu een meter of tien uh, verder naar voren. Uh, wordt de bal gegooid, wordt uh, opgevangen door Mark. Die speelt de bal een beetje blind de diepte in, dan moet Vermeer ver uit zijn doel komen, komt ook en schiet de bal uh, weer met uh, keren de post terug. Waar Broers het uh, kopduel wint van de Jong. maar via Klaassen gaat de bal toch in uh, balbezit komen van Ajax. Uh, gaat, uh, Bojan gaat uh, tegen de grond. Omdat hij even aangeraakt is door... Broerse en krijgt eigenlijk een vrije trap uh, aan de zijlijn. Zeg maar uh, halverwege de helft van Paxwollen. Een uh, vrije trap die door Schöne genomen gaat worden. En dan is het altijd gevaarlijk. Zagen we ook in de eerste helft. Want uit een vrije trap van Schöne kon Klaassen de 1-0 uh, binnen uh, koppen. Nu uh, neemt hij hem kort. Speelt de bal op Blind. Blind uh, weer helemaal terug naar uh, Veldman. Veldman nu naar de linkerkant. Naar de linksback die met een uh, goede voorzet komt richting Klaassen. Maar de bal gaat over Klaassen heen. En dan kan Paxwollen overnemen... Het staat in deze spannende, maar niet goede wedstrijd nog altijd 1-1 bij Zwolle Ajax. RKC Utrecht, racht Ook spannend, na precies een uur spelen, het staat 1-1. De trap van de RKC-keeper Ceda komt terecht bij de middenlijn waar FC Utrecht de bal wil overnemen. De bal ook heel even te pakken heeft, maar hem vervolgens ook heel snel weer kwijt is. Dat geldt dan voor een van de nieuwe mensen in de ploeg, Ceda, de speler uit Spanje. En dan de ingooi voor Van der Madel, want die gaat het doen. Wordt door de scheidsrechter, door Martin van der Kerkhoff een paar meter achteruit geduwd. En dan mag hij het alsnog gaan doen. Van der Madel. de ingooi richting de Ridder. Tot de afgelopen weken de mover en de shaker zou je kunnen zeggen bij Utrecht. Met zijn afdoelpunten. doelpunten. Kreeg een mogelijkheid in deze tweede helft. Maar was daar slordig. Het is nog niet de wedstrijd van de Belg. Die wat verkeerde keuzes heeft gemaakt. Nu wel een vrije trap verdiend. En die bal ligt 5, 6 meter buiten de punt van het strafschopgebied van RKC. Aan de rechterkant van het veld. En dan zou die kunnen worden ingedraaid door Tommy Ordo Australier. Of door Jens Toornstra. Als ik zo kijk gaat het oor worden. Die is het inderdaad. Bal richting de 5 meter lijn. Gekopt door Apau. Het strafschopgebied weer uit. De ridder wil hem dan weer voor Utrecht terugbrengen. En dan opeens Van de Marel die hem in het doel schiet. En de ja, vlag omhoog voor buitenspel. De vinger ging al de lucht in. Hij weet het Van de Marel Want dan als, is al zijn haas weer onderweg gegaan. Naar zijn rechtsbackpositie. Heel even dacht die FC Utrecht op de 2-1 voorsprongen te zetten. Maar hij stond helemaal in zijn eentje voor de goal van Seda. Buitenspel. En dus gaat dat. Het feest voor FC Utrecht niet door. En ik mis toch bij FC Utrecht ook in deze wedstrijd wel weer een beetje het besef. Dat als er vanmiddag een nieuwe nederlaag wordt geleden. Dat Utrecht dan echt in serieuze problemen zit. En alleen nog maar naar onderen moet gaan kijken. Dat uh, straalt er niet vanaf dat de ploeg daar echt mee bezig is. Nu moet Ruiter even aan de bak na een lange bal bij RKC. De Utrecht keeper heeft de bal opgepakt, maar Utrecht heeft weinig afgedwongen... nog in deze tweede helft. Kopballetje van Agudela werd naastgetikt door Jan Seda. En we zagen dus een keer een mogelijkheid die om zeep werd geholpen... wat schuin voor het doel van Steve de Ridder. RKC moet even achter Utrecht aan. Omdat de Torenstra de bal heeft Marquiet op de rand van het Utrechtse strafschopgebied... wat links. Dan gaat de bal wat verder naar de buitenkant richting Ajoep. En die levert hem in bij Snow. Zit er nog een snelle counter in bijvoorbeeld met Kastelen. Ja, die is wel vrij in de buurt... van. Het 16 meter gebied van FC Utrecht, maar de bal is te hard. En dus komt hij terecht bij Robin Ruiter. Dat gebeurt na 61,5 minuut bij de 1-1-stand. Nog altijd in Waalwijk, en die stand hebben we al zo lang. NOS Radio Olympia. Georgi en Goodenough van 9 minuten voor vier bij Radio Olympia. Gisteren was dat natuurlijk de dag van Sven Kramer, waar hij vandaag van wust was. Nou, vandaag ga, gaat voor Kramer het leven weer gewoon door in Sochi. Later op de dag is er nog wel dat bijzondere moment: de medaillesceremonie ook voor Kramer. Maar er moet vooral gepresteerd worden weer. En daarom stapte Kramer op de fiets voor een ritje rond het stadion. En daar kwam hij verslaggever Jeroen Stekelenburg tegen, die hem vroeg of de ethiek nu een beetje voorbij is. Nou ja, het was wel echt iets, ook van tevoren. Maar ja, het is nu al een soort van relax. Dit is nu de realiteit? Gewoon weer een fietstraining? Ja, ja gewoon weer trainen. Ja. Ja. Heb je gisteren allemaal nog gedaan? Uh, nou, niet veel. Uh, ik ben uh, teruggegaan uh, naar, uh, naar het dorp gegeten. En uh, naar het rond -huis geweest voor de huldiging. En vervolgens nog uh, bij jullie bij NOS geweest. Mag je dan een, een biertje drinken van jezelf? Jawel, ja ja. Eentje of twee? Twee, drie, ja. Laat je expres de, de boog heel even los dan op zo'n avond? Ja, misschien zou ik het liever wel niet eens willen, maar het moet wel, omdat je het gewoon... Ik hoef pas over weer een dikke week. En uh, ja, dat hou je gewoon niet vol, dus je moet wel even, even een beetje gas terugnemen. Ja. Regisseer je dat dan ook zelf, of, of zie je dan wel wat er op je afkomt? Nou, ik heb het vooral gewoon een beetje over me laten gaan en... Uh, Normaal probeer je alles wel een beetje strak te regisseren... dat je zo snel mogelijk weer in bed ligt. En ja, ik heb het nu maar eigenlijk maar een beetje op zijn beloop gelaten. Je noemde net al heel even de periode daarvoor, hè? in aanloop naar die wedstrijd. Wat voor, wat voor hel is dat geweest voor je? Want er is al zo vaak gezegd dat je moest, maar vooral wel jezelf, denk ik. Ja, natuurlijk. Ja, die, die, die druk was gigantisch. En uh, Zelf wil je natuurlijk als, als geen ander. Juist, weet je. je doet het uiteindelijk natuurlijk voor jezelf. Dus uh, ja, dat is uh, dat, uh, ja, onwijs spannend. Staat hier nou een andere Sven Kramer dan, dan, dan, twee, dan die twee dagen geleden? Nou ja, dezelfde Sven Kramer staat er nog wel, maar uh, ja, toch een uh, stukje relaxter nu, denk ik, ja. Was dit voor het eerst sinds vier jaar geleden, sinds de Spelen van Vancouver, dat je echt weer 100% blij was na een race? Dat, dat, al het andere was dat allemaal tussenstation? Nou ja, zo kun je het achteraf natuurlijk wel reactiveren. Maar ik heb ook hele gelukkige momenten natuurlijk gehad in die tussentijd. En uh, daar heb ik ook gewoon een heel goed gevoel aan over gehouden. Maar uiteindelijk is het natuurlijk wel uh, ja, de weg ernaartoe. En stond alles in teken van deze ritje. Dan even één ander dingetje. Heb je meegekregen wat uh, de Noor uh, Sverre Lunde Pedersen gezegd heeft gisteren? Nee, nee, nee. Die Noors Sverre Loende Pedersen, gisteren vijfde op de vijf kilometer... zijn na afloop namelijk het volgende. Ik wil absoluut niet beweren dat de Nederlanders vals spelen. Ze zijn al jaren achtereen top. Maar als je ziet hoe Kramer hier wint... en als je bedenkt dat ze in Nederland veel minder controles uitvoeren... dan is dit niet goed. Dat waren zijn uitspraken van gisteren. Gisteren na de race? Ja, ja, ja, ja, nou, ja prima, prima. Ik, uh... Ik heb, denk ik... Ja, je, eigenlijk moet ik er niet eens op ingaan, maar ik heb gewoon... Ik heb denk ik de twee weken controle gehad. En uh, weet je, als, als, als dat zijn uitspraken zijn, is prima. Maar goed, weet je, als je naar een, naar een KKT kijkt... Eigenlijk het niveau op het KKT was veel hoger dan hier met, met de buitenlanders erbij. En uh, ja, misschien uh, moet, moet ze ook gewoon een keer uh, niet naar een ander wijze, maar naar zichzelf kijken. Ja, daarom is mijn vraag ook wat je ervan vindt dat hij dat op zo'n moment zegt. Ja, ik niet... Uh, ik... Ja, ik ga er ook verder niet, uh, geen woorden aan vuil maken. Ja, ook niet tegen hem? Nou, dat weet ik nog niet, maar uh, in ieder geval niet. Hoe belangrijk is die 1500 geworden nu? Nou, uh, ik ga me gewoon voorbereiden op die 10 en uh, weet je, dan, dan ik ga ik gewoon kijken hoe het, hoe het loopt. En uh, ik ga dan nog gewoon die 1500 meter als voorbereiding rijden, maar ik neem hem wel zeker serieus. Wat denk je zelf? Want uh, volgens mij zit je zo in elkaar dat je hier niet zou rijden als je niet ergens zou denken dat je er iets te zoeken hebt. Nee, nee goed, als ik deze week achterkom dat ik er niks te zoeken heb, dan rij ik hem ook niet, maar uh, ik voel me op dit moment echt uh, goed. Achter mij 200 meter verderop krijg je straks die medaille. Is dat iets waar je nog naar uitkijkt? Of wordt dat erbij? Nee, nee, nee, dat vind ik wel leuk. En nee, ik hoop, ik hoop dat, dat, dat, dat ze wat moois van maken. Gaat hij hem rijden of niet? Dat is de Die 1500 meter. Alles over Sochi en de Spelen vind je op onze website nos.nl. Zwolle Ajax, Andy. 1-1. Hij wordt wel wat sterker. Maar nu is Zwolleweg met Benson invaller. Maar hij krijgt de bal niet lekker onder controle. En toch in tweede instantie. Schiet dan van ver. En dan gaat de bal tegen de paal. En in de rebound op de lat. Oh, oh, oh. Jongens. En dan gaat de aanval verder. Via de rechterkant met Benson. En iedereen is gaan staan bij mij in de buurt. En dan wordt de bal door uh, Veldhuiman weggekopt. En dan nog ingeschoten door Clies. Tjonge jongen, jongen Wat een acties allemaal. Paal, lat dus. Bij 1-1. Ontsnapt Ajax. Dan zullen ze in Arnhem en in Rotterdam zullen ze toch wel even kijken naar deze wedstrijd. 1-1 de stand bij Paxmole Ajax. En dan even kijken of het net zo spectaculair is bij Ragnar Niemeijer, RKC FC Utrecht. 1-1, 20 minuten voor tijd. Het is minder leuk dan in de eerste helft. Er zijn mindere kansen. RKC valt wel aan met Daniel de Ridder. Wil het penaltygebied in van Utrecht. Maakt de actie, zet de bal ook voor. Kastelen op een meter of 17. Recht voor het doel van Ruiter, maar geen controle bij de aanvaller van RKC. En inmiddels in de middencirkel. Akudelo voor Utrecht. En Torenstra die nog zoekt naar de Ridder. Maar daar zit RKC tussen... En die de Ridder kreeg een beste kans omdat Seda totaal verkeerd te timede een minuut of zes geleden. Het schot van de Ridder maar schiet aan tegen Van Hoefelen. Die eigenlijk al gezien was nog terugrende naar zijn eigen doellijn en daar de bal op het bovenbeen volgens mij kreeg. Het is niet de wedstrijd van Steve de Ridder. De gedeelde topscorer van Utrecht met zijn acht goals. Evenveel als Torenstra. Maar er zijn natuurlijk nog wel 19 minuten te voetballen. Als het zonnetje is gaan schijnen in Waalwijk. Ja, echt zo laat op de middag pas. En ja, de fase dat beide ploegen niet willen verliezen... zou ook wel eens aanstaande kunnen zijn. Voorlopig is het 1-1. We gaan nog even naar Theo Plachard. Naar het judo in Parijs. Met Henk Golda is hij weer op de mat in de halve finale. Ja, maar hij ligt op zijn rug. En hij is Oi. uitgeteld. 10.000 Fransen gaan uit een dak. Want Grol verliest van de Fransman, Cyril Marais, op straffen. Niet door een score, maar uh, hij heeft gevochten voor wat hij waard was. Uh, uiteindelijk uh, kwam hij een strafje tekort ten opzichte van de Fransman. Die gaat door naar de finale. Grol, ja, hij lijkt wat aangeslagen naar die hoek van de mat zitten. Die zien we nog terug in de herkansing. We hopen dat het hem dan uh, beter vergaat. Eerder om half 1, Heraklijs tegen Cambuur eindigde in 1-1. Pek Zwolle Ajax, spectaculair, horen nu zojuist. Ook daar 1-1 naar de 0-1 van Klaassen, de 1-1 van Fernandes. RKC FC Utrecht, ook daar 1-1. Twee doelpunten binnen zo ongeveer een minuutje. Eerst 1-0 door Kastelen en vervolgens de 1-1 door Toornstra. Het dus vervolg van al die wedstrijden hoort u zo meteen natuurlijk. En om half 5 FC Groningen tegen Heerenveen.